Bismillah rahman rahim Inna al-Hamdanillahi n ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastubu ilaih, wa nastuwwaklu ilaih, wa naghud billahi min shururi anfusina min syi'at a'malina. Majhedhi Allah fahu al-muhtadi wa majtulil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharikalah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasooluh Allahumma salli wa sallim mabarik Wa an'im ala nabiyina muhammadin wa ala ali wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon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 en ik groet jullie allemaal met de groet van de islam de groet van de vrede de groet van Ahlu Jannah de groet van de profeten vanaf Abraham, Musa, Isa en Mohammed sallallahu alaihi sallam. en ik zeg tegen jullie allemaal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allereerst wil ik de organisatoren hartelijk bedanken dat ze mij hebben uitgenodigd om vandaag ...over een onderwerp te praten... ...die ons allemaal aangaat. En ook... ...proficiat... ...aan de organisatoren... ...voor het opzetten van zoiets unieks... ...en mogen Allahs... Wa taala ...dat... ...op hun weegschaal van goede daden... ...op de dag des oordeels... ...zwaar laten tellen, insha'Allah. Toen en zusters in de islam... ...mijn lezing... ...zal ik als volgende onderverdelen... Allereerst het belang van kennis en de aja's die daarnaar verwijzen. Vervolgens het belang van het zoeken naar kennis en ook de aja's die daaraan verbonden zijn. Vervolgens het belang van het verspreiden en het onderwijzen van kennis. Uiteraard ook ondersteund met aja's en hadith van Rasul sallallahu alaihi wa sallam en als Allah subhanahu wa ta'ala het wil een waarschuwing voor mij en jullie allemaal voor het gevaar voor het praten over Allah of het praten over deze dien niet gebaseerd op kennis Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran een heleboel anas die verwijst naar het belang van kennis en het ontkomt de lezer van de Koran niet dat er zoveel alen zijn die eindigen met. Afalat ta'qiloom, afalaya tadabbaroon, afalaya Begrijpen zij dat niet? Weten zij dat dan niet? Hebben zij dan geen begrip daarvoor? Bovendien, de algemene indruk die je dan krijgt wanneer je de Koran leest is dat het begrip kennis een hele hoge vaandel heeft in de islam. Het je alim en alima, en het je fiqh en het woordje aql, in al zijn mustakat, in al zijn afleidingen en verschillende <coughs> vormen, zoals ya'lamoen, Ulama, ta'lamoen, ya'tiloon en yafqahoon en gassoma komt meer als, als ik mij niet vergis, meer als 600 keren voor in de Koran. Nou dat moet dan toch al een teken zijn van hoe belangrijk het is, dat waar ik het over zal hebben, de kennis, de eilne. En bovendien, van alle openingszinnen, wat maar denkbaar is, die Allah subhanahu wa waar Allah subhanahu wa met zijn openbaren mee begint bij Rasul sallallahu alayhi wa sallam was wat was die opening zin? ik Allah subhanahu wa ta'ala is niet begonnen met zichzelf voor te stellen ik ben Allah, vrees mij Allah subhanahu wa is niet met zichzelf begonnen jij bent Muhammad, jij bent de boodschapper jij moet nu iets gaan doen van alle denkbare openingszinnen Waar Allah mee begon, bij zijn eerste openbaring was: Ikra bismir rabbi kaladi Lees in de, in de naam van jouw Heer, die geschapen heeft. Khalak al-insana min alaq, Die de mens uit een bloedkwanten heeft geschapen. Ikra wa akram. Twee keer komt het woordje ikra voor. Alladi allama bil kalam. Die met de pen heeft onderwezen. Allama al-insana. Maar die de mens heeft onderwezen wat de mens niet wist. broers en zusters Dat is heel erg interessant om te weten. En bovendien, nadat Allah subhanahu wa ta'ala Adam heeft geschapen, het eerste wat hij Adam heeft geleerd, of Adam eigenlijk heeft laten doen, is om te leren. Wa'allama adam al asma. Hij gaf hem de kennis van de namen van al die dingen. Die voor Adam onze vader. Werd voorgesteld. Eigenlijk is het ook in de natuur van de mens. Ja. Dat hij of zij. Kennis wil hebben van wat er zich in de omgeving bevindt. En. Van de ayas in de Koran die ons eigenlijk moet aansporen als een soort kleine du'a, als een soort kleine smeekbede is waqur Rabbi zit ilma en zeg, O mijn Heer, doe mij in kennis toenemen. Allah. Allah subhanahu wa zegt ook dat het al aan, el aan elke individu met name aan elke moslim het belangrijkste is om eerst kennis te zoeken en daarna aan de hand van die verkregen kennis jouw handelingen te laten baseren luister even naar Allah zegt in surat Muhammad surat vers nummer 47 surat nummer 47 vers nummer 19 weet <Chevy teaching> Ja, eerst moet je weten dat er geen god is behalve Hem, dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ala. en ja Allah als ik dat weet dan wat gebeurt er dan eerst moet je weten dat er daar iemand is die jou vergeeft dus de kennis die op een ieder van ons ja, verplicht is om die naar te zoeken moet uiteindelijk leiden naar iets want kennis, wanneer je kennis zoekt alleen maar ter wille van kennis, is niet voldoende. We zullen straks al zien dat iemand die kennis heeft, en dat is een ieder van ons op zijn minst, ja, dat kennis met zich meebrengt een verantwoordelijkheid. Wastaghfil li zandikawalin mu'minina wa'l mu'minaat, wallahu ja'lamu mutaqallabakum wa en je moet vergiffenis vragen voor jouzelf. En voor de mu'min en voor de moslims. En voor de mu'minaat en voor de, de, de moslims en voor de moslima's. Hier zien we ook. Het belang van kennis komt voor de handeling. Moeders is dus de islam. Allah subhanahu nou wa ta'ala verheft onder zijn dienaren Bepaalde dinaren boven andere dinaren. vanwege bepaalde eigenschappen die die dinar heeft. We kennen allemaal die ene mooie aya. Inna akramakum indallahi atqakum. Voorwaar de meest edele in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala van jullie. Is degene met de meeste taqwa. Ja? Dus het attribuut takwa De eigenschap takwa maakt. Dat jij bij Allah subhanahu wa ta'ala. Tot de meest akram wordt Tot de meest edele van zijn schepselen bent. Er zijn andere eigenschappen die jij... Of, wat Allah's, die Allahs subhanahu wa als criterium gebruikt... zodat jij ook wordt verheven. En een van de eigenschappen is... het bezitten van... dat wat men noemt ilm. Het bezitten van kennis. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... als je even luistert... ...yarfa'illahu alladhina amanu minkum. La dan Allah subhanahu wa ta'ala verheft degene van jullie die geloven. Natuurlijk. ja Dat wat Allah subhanahu wa ta'ala ook als onderscheid maakt tussen mensen. Is op de eerste plaats geloof. Geloof is de meest fundamentele basis die je moet hebben. Al heb je geen kennis. Als je geloof hebt. Is dat inshallah al genoeg. Maar. Ja. Dat zoals ik heb gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala verheft de ene boven de andere van bepaalde kwaliteiten. amanu ilma. En degene die kennis zijn gegeven. Heel interessant is hier het woord ilma. Degene die kennis zijn gegeven. En we hebben het hier over het zoeken naar kennis. Maar kennis is iets wat aan jou gegeven moet worden. En alvorens het aan jou gegeven wordt. Doe je eerst aan bepaalde voorwaarden te doen. Imam ta'ala die vertelt over een geval. Hij ben Imam Malik les willen nemen. Ja, hij heeft van Imam Malik een paar ilm willen krijgen. En de eerste maanden waar Imam Malik hem mee bezig hield was Achlaq. En uh, hoe je moet gedragen als, als, als talibul ilm. En hij kwam niet bij de mas ala's. Hij was gekomen voor ja, die geweldige masal, calla dit, calla dat, ik en ga zo maar door. En Imam Malik gaf maanden lang. Hij begon niet eerst met de met, met de echte masala. Hij begon eerst met het geef van Akwa. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wat wa youa Als jij wilt. Dat je je van Allah subhanahu wa ta'ala krijgt. Doe je eerst takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala te hebben. Je hebt broeders, masha'Allah. Die een hele bibliotheek hebben. Met allemaal de nieuwste boeken. Van de nieuwste Ulama's, Van de oudste Ulama's, Maar. Dat kennis die blijft maar alleen maar bij die boeken. Daarom als je wil. Ja, het was ook een adab van ja, Dat je eerst. Jouw innerlijke, jouw vrees voor Allah, jouw vroomheid eerst moet ontwikkelen. En voor je wil dat Allah jouw onderwijs. En Allah zegt hier: Wa Wie is de beste onderwijzer? En ieder van ons kent misschien wel een of ander professor of een of andere leraar die je op school hebt gekend. MashaAllah, dat was een hele goede leraar geweest. Als hij mij iets vertelde, kan ik het direct begrijpen. Maar wat is nou een mooiere leraar? Of een betere leraar? Dan die Heer de Heer der Wereld is. Proces in de Islam. Aan de hand van deze ayah. heeft Imam Bukhari raheem, maal, ook een hoofdstuk gewijd aan Al-Ilm Qabla Al-Amal. Eerst kennis voordat je het doet, eerst kennis voordat je praat, eerst kennis voordat je een handeling onderneemt. En ook Allah subhanahu wa ta'ala zegt in één adem ja de, de, de, de niveau de daraja en opmerkelijk is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt Yerfa'u'llahu yerfa'u'llahu ladhina minkum walladhina ootul ilma darajat het is niet één daraja die de alim krijgt niet twee darajat en Allah subhanahu wa ta'ala hoe a'lam hoeveel darajat hoeveel niveaus zo iemand in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala kan bereiken Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een andere aya vergelijking tussen hem, Allah, engelen en ulama's in één adem noemt hij ze. Ja, een alim heeft in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala een hele hoge positie. Shahidu Allahu annahu la ilaha wal mala'ika wa ulul ilm qa'iman bil qishd la ilaha illa hu al al-hakim. Allah heeft dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden. Behalve hen. Want malaika. En de engelen getuigen ook hetzelfde. Laten we even, Waarom getuigt Allah subhanahu wa ta'ala dat? Hij is de schepper van het helaal. Hij kent alle uithoeken van het helaal. Als er daar een ander god zou zijn. Zou hij dat niet hebben gezegd. Dus Allah is de eerste die getuigt. Dat er niets en niemand is, dat er geen enkele andere God is behalve hem. En de Malaikas, die getuigen dat ook. Waarschijnlijk stuurt Allah subhanahu wa zijn Malaikas tot de uiteinde van de verste, van de verste van het universum. Alle hoeken hebben de Malaikas waarschijnlijk gezocht. Naar een andere Ila. En ze hebben het misschien niet kunnen vinden. En ze getuigen ook dat er geen God is behalve Allah. En de ulama's, die getuigen dat ook nou is het misschien zo dat de ulema's niet als de engelen tot de verse, tot het diepste van de universum tot de verse van de hela kunnen doordringen maar ze hebben iets gehad waar ze uit kunnen concluderen dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah zie daar broers en zusters het belang van kennis Allah stelt in de Koran een retorische vraag een vraag waar het antwoord bij een ieder bekend is, maar desondanks stelt hij die vraag. Hij zegt, Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben? Wat is het antwoord? ja misschien in biologische zin we hebben allemaal een voet, we hebben allemaal een hoofd we zijn allemaal mensen ja in die zin hebben wij misschien ja zijn we misschien gelijk maar in de ogen van Allah subhanahu wa la zij zijn niet gelijk degene die kennis heeft en degene die geen kennis heeft en bovendien Degenen die Allah het meest vrezen, inna ma min 'ibadihi forwa. Degenen die Allah wa vrezen, zijn degenen die kennis gegeven zijn. En ook om de positie van de ulama van de geleerden in de islam te benadrukken, is het ook zo dat Allah wa zegt: "Als jij het niet weet, moet je het vragen aan degenen die het niet weten." in Vraag het aan degenen die het weten als jullie het zelf niet weten. Misschien eventjes een, een anekdote naar aanleiding van deze ayah. Iets om ook misschien over te lachen. Er kwam eens een... Dat heb ik gehoord tijdens mijn studiedagen in Medina. Eén van de jongens van Qudatu Sharia die vertelde mij dit en die heeft het gehoord van zijn shijf. In Medina bij imam Malik toen in zijn tijd... ...was er iemand gekomen... ...naar Imam Malik en hij vroeg hem... ...ja Imam Malik... ...jij beweert dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...alles in zijn Koran... ...antwoord op kan geven. Imam Malik zei ja... ...in de Koran staat... ...de Koran is... ...je kan me van alles vragen... ...en het staat in de Koran. Is dat werkelijk waar? Je moet wel durven om zo te zeggen... ...want als hij jou iets vraagt... ...en je vindt het niet... Ja, dan ga je in je achterhoofd zitten krabben. En imam Ali zegt: Wallah, alles staat in de Koran. Vraag mijn man wat je wil en ik haal het antwoord uit de Koran. En die man, die kwam toen met een zak bloem. Oké, okay, jij zegt dat alles staat in de Koran. Zeg mij even hoeveel broden ik uit deze zak bloem kan bakken. Je kan de hele Koran van kaf, kaf, kaf zoeken, broeder. Je gaat niet weten hoe de bakker, hoeveel, hoeveel brood je uit een zak bloem kan bakken. Ik weet niet in welke soera dat zal zijn. Ik weet niet welke aarde dat zal zijn. Moeilijke vraag. Imam Malik zegt. Geef mij even een nacht de tijd. Ik zal het opzoeken. Ja. De volgende dag van deze meneer. En Imam Malik. Weet je hoeveel broden ik daaruit kan bakken? En zegt. Ja ik weet het. Je kan zoveel en zoveel broden uitbakken. En die man schokt. Wijs me wat staat dat in de Koran. Welke soera. En Imam Malik zegt. Ik ben naar de bakker om de hoek gegaan. Ik heb hem gevraagd hoeveel brood er daaruit komt. Want Allah zegt. vast alu ahle zikker. In kuntum na Vraag degene die het weten. Als jullie het zelf niet weten. Voor de zes, van de islam. Om ook het belang. De positie van de ulamas. De positie van de ulama's binnen de islam te benadrukken. Dat ulama's erfgenamen zijn van profeten. Dat dat toch heel erg bijzonder is. Ik bedoel. Wie heeft het voorrecht om zichzelf te noemen. Een erfgenaam van een profeet. Profeten die laten geen dinaren achter. Met dinaren bedoel ik geen dinaren. De goud en zilver. Maar profeten die laten iets achter. En dat is Kennis. Al-Ulama warrafatul anbiya'. Geleerde mensen, de ulama's zijn de erfgenamen van de profeten. En we weten allemaal: na de dood van de rasool sallallahu alayhi wa sallam, komt er geen profeet meer. Het rust dus op elk van ons, die een beetje kennis gegeven is, een stukje profetische verantwoordelijkheid. Wie is het die deze boodschap door moet geven? Wie is het die deze oma moet, moet, moet waarschuwen? Wie is het die, de, die deze oma moet vertellen wat goed of wat slecht is? Wie is het die deze oma moet, moet, moet leiden? Wie is het die deze oma moet onderwijzen? Wie? Als dat niet de erfgenamen zijn van de profeet. En wat is er nou mooier dan om genoemd te worden. Genoemd te worden. Erfgenaam van de profeet. We weten allemaal, wanneer iemand zijn tijd nadert... Ja, wordt er al van tevoren een, een, een testament opgemaakt? Hè? De, de laatste centjes die daar onder de kussen of daar ergens in de kast verborgen zijn, voordat ik doodga, daar zit er nog wat, daar zit er nog wat. Onder die boom zit er nog een schat die, die, die, jullie, moeten elkaar, die jullie onder elkaar moeten verdelen en ga zo maar door. En ja, en degene die het recht heeft om te erven zijn de dichtbijzijnde familieleden, kinderen, vrouw, broers en ga zo maar door. Maar. Erfgenamen van profeten is niet alleen maar beperkt tot de kinderen van profeten. Erfgenamen van profeten is aan een ieder die zich dat maar wil... ...om een erfgenaam van een profeet genoemd te worden, broers en zusters. Hier zie je ook dat er een link is tussen kennis en profeetschap. Want, zoals ik heb gezegd, op een ieder van ons broers en zusters... Rust er met de weinige kennis die wij hebben de verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van profeetschap, de verantwoordelijkheid om de boodschap van de islam verder aan de mensen te vertellen. Als Allah heeft gezegd, wie Allah goed voor hem wil, Allah ta'ala zal hem een begrip van deze geloof geven. En bovendien, wees eens eventjes eerlijk. Iemand die zijn ibada doet en die weet dat hij of zij zijn ibada doet, gebaseerd is op kennis, gebaseerd is op feit er, en Koran en Sunna. Zo'n iemand die handelt maar kennis is toch anders als iemand die alleen maar doet omdat hij het moet doen. Of iemand die het doet omdat hij gewoon een volgeling is. Voor die ene is het puur ritueel nabootsen. En dan voor die anderen is het een beleving. Als jij broeder of zuster iets doet met daarachter, in je achterhoofd oh dat zegt Allah, dat zegt Rasul sallallahu alayhi wa dan is dat niet een ritueel. Dan is dat een overtuiging die jij doet en dan er daarop inshallah meer azur. Want een alim heeft in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala een hele hoge positie. Bovendien is het ook zo. Is een, een, een bekende gezegde van een, van een geleerde. Kennis is beter dan rijkdom. Kennis die waakt over jou. Maar rijkdom. Dat is iets waar jij zelf over moet waken. Rijkdom. Die neemt af. Als je die uitgeeft. Kennis daarentegen, die reinigt jou, die neemt toe wanneer je die uitgeeft. Koester, zusters, aldus het belang van kennis. Nu, de voortreffelijkheid van het zoeken naar kennis... Allah Bahrain al zegt in de Koran dat eigenlijk ook wij als moslim umma deze vers als beleid, als ik zo mag zeggen, als beleid moet gebruiken als, als onderwijsbeleid. Hè. Dus de regering die heeft een ministerie van onderwijs, ministerie van dit, ministerie van dat. En eigenlijk, als ik zo deze Aja lees, dient dat als een, een, een basisbeleid te zijn in de islam. Allah subhanahu wa zegt En het past de gelovigen niet Om allen te samen uit te rukken Eventjes als achtergrondinformatie, De sababul muzul De aanleiding tot de openbaring van deze aal. Ik zal eventjes de aaien in het vol, uh, uh, de vertaling ervan eventjes lezen. Ja. Het past de gelovigen niet om allen tezamen uit te rukken, in dit geval uit te rukken voor de jihad. Van ieder onderdeel van hen, dus van ieder groep die er wil uitdrukken, van ieder onderdeel van hen zal een groep achter moeten blijven om de godsdienst te leren. Om degenen te waarschuwen wanneer zij terugkomen van het slagveld zodat zij op hun hoede kunnen zijn. De keuze van het woord die Allah subhanahu wa ta'ala hier neemt is. Ja, en is ja. Ja, Om begrip in de dien te krijgen. En de reden van de openbaring van deze ayah. Of de aanleiding van de openbaring van deze ayah was. Uh, na de expeditie van Rasul sallallahu alaihi wa sallam in, in Tabuk. Ja, waarbij uh, de moslims de twee grootste supermachten in die tijd uh, moesten strijden. Ja. had was iedere moslim nodig op het slagveld. En ieder moest hoe dan ook oproep geven tot deze geweldige strijd. En dat is ook wat een ieder heeft gedaan. Maar in het kort zegt Allah, ho ho ho, niet iedereen. Niet iedereen... Ja, hoewel het een, een geweldige privilege is om aan zoiets mee te doen. Ja, en dat is ho, ho, ho, niet iedereen. Er moet onder, onder jullie een groep achterblijven, om de dien van Allahs, in stand te houden, en om die te begrijpen, zodat degene, wanneer zij straks terugkeren, hun kunnen onderwijzen en hun kunnen waarschuwen. Nu is eigenlijk de vraag, betekent het dat iedere moslim een alim moet zijn? Moeten wij allemaal al die moeilijke vakken of al die moeilijke wetenschappen, olomul Koran, isnaad, olomul Hadith en usulul fiqh, en fiqh, en ga door, al die moeilijke studieën waar je zeker op zijn minst vier tot vijf jaar voor moet zitten, om dat allemaal te begrijpen? Nee die tafakka ja, wordt hiermee bedoeld dat aan een ieder individu op zijn minst een minimum kennis vereist is om de meest fundamentele, meest belangrijke aspecten van de dien, ja, van de deen te kunnen meemaken of te kunnen begrijpen. Wat vereist is, is dat elk individu voldoende kennis moet hebben over het meest fundamentele, minimaal de arkamel islam, ja. De, de, de, ...de fundamenten van de islam... ...dat zijn er hoeveel? Zeven, zes? Vijf fundamenten van de islam... ...jullie zijn wakker, alhamdulillah. <lacht> Op zijn minst... ...moeten wij we weten wat de shahada betekent. Hoe wij onze salaat moeten doen. Ja? Dat, dat zijn de meest... ...fundamentele en meest belangrijke dingen. Daarnaast is het ook belangrijk... ...om de arkanul iman... Ja, ...de zes zuilen van de iman... ...ook te weten... ...een basis... Van halal en haram. Wat wel of niet toegestaan is. Maar dat kan ook verschillen van, verschil vershi, van, van, van persoon tot persoon. Ik noem maar een voorbeeld. Een zakenman. Voor hem is ook belangrijk. Om te weten wat Allah als haram heeft verklaard. Bepaalde transacties. Voor iemand die wil trouwen. Is ook belangrijk om te weten. Wat de rechten en de plichten zijn. Tussen man en vrouw. ...voor een student... ...is ook belangrijk om te weten... ...wat Allah subhanahu wa ta'ala... ...of zijn minst... ...in dat vak die hij beoefent... ...zolang hij maar de ethiek van de islam... Ja, uh, ...in zijn vaandel houdt... ...en dat wat Allah subhanahu wa ta'ala... ...haram heeft verklaard... ...dat ook niet overschrijdt. En dan heb ik het tot nu toe nog over de feitelijke kennis. Dat is... ...ik noem het feitelijke kennis omdat het meer gebaseerd is om te weten... Ja, je moet het gewoon uit je hoofd kennen of je moet gewoon weten feitelijke kennis maar je hebt ook kennis die ernaar moet leiden dat jouw aglaat dat jouw gedrag daardoor moet veranderen of dat jouw gedrag daardoor alleen maar mooier wordt we moeten weten wat is arrogantie bijvoorbeeld en de verschillende vormen van arrogantie al ja hoe moeten wij als moslims, ja, over, over boosheid bijvoorbeeld, verschillende vormen van boosheid, over de hasad, jaloezie, over nederigheid, over sabber over iglaas over dankbaarheid. Er zijn een heleboel boeken die hierover, ja, die hierover uh, die, die deze uh, onderwerpen behandelen. En weliswaar is het zo dat als je deze uh, uh, kennis, laat het maar noemen, spirituele kennis die moet leiden tot jou gedrag beter wordt misschien als je deze kennis allemaal uit het hoofd of allemaal kent dat jij misschien niet een expert wordt in de islam maar op zijn minst dat je expert bent in het beleven van jouw dien hoeveel mensen hebben niet een dokterstitel misschien ben je wel dokter in de gynaecologie of dokter in de filosofie of dokter in de medische wetenschappen ja? meestal zijn dat magische titels waar sommige mensen van denken dat als jij zo'n titel draagt M.A. of B.A. of noem maar op. Ja. Dat er vanzelfsprekend van jou wordt aangenomen dat je kennis hebt. Nee. Hoeveel mensen met zoveel mooie titels. Universitair afgestudeerd. Die niet eens weten. Hoe ze behoorlijk de Koran moeten reciteren. Die niet eens behoorlijk weten. Hoe ze de woordoot moeten verrichten. Die niet eens weten wat de dingen zijn. Wat hun salaat verbreekt. En zeker zin zijn ze dan toch misschien... Ja, aan alfabet, hè? Poes en zusters. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith dat degene die op weg is naar het zoeken naar kennis, als het ware, loopt naar Jannah. Man zalaka tarieka, yaltamisu kihi alma, sahalallahu bhi tarieka, ila Jannah. Degene die op weg is, op zoek naar kennis, Allah subhanahu zal hem de weg naar het paradijs vergemakkelijken. En mogen Allah subhanahu wa ons allemaal vandaag. Met deze intentie. Je kan de intentie alsnog veranderen. Als je hier met andere intentie bent gekomen. Dat is dus geen probleem mee. Als jouw intentie is. Broeders en zusters. Om vandaag. Om deze hele weekend. Door te brengen. Tot de laatste druppel. Door te zetten. Dan zal jij insha'Allah. ...misschien niet een grote haal worden... ...maar... ...als jij aan het eind van deze weekend... ...iets te weten bent gekomen... ...rust er op jou ook een verantwoordelijkheid. Jij bent misschien vader van een paar kinderen. Jij bent misschien zoon of dochter... ...ja... ...thuis bij iemand. Jij gaat nu met een bagage... ...die een... ...als je het uh, fysiek... zou, zou, zou kunnen uh, maken... Straks ga je met een bagage naar huis. Wat ga je met die bagage doen? Daar in de schuur zetten en er niks mee doen? Nee. Daar rust een zekere verantwoordelijkheid. Boeders en zusters in de islam. Nu over de voortreffelijkheid van het onderwijzen van de kennis die je hebt. Zoals in de vorige aja ik heb aangehaald. Ja, dat het niet de hele taak is om uit te rukken, maar dat er ja, op zijn minst mensen moeten zijn die hun hele leven moeten toewijden aan het zoeken van kennis ja, en die daarna ook moeten onderwijzen. En Allah Subhanahu wa Ta'ala vertelt in de Koran over de vorige volkeren die het boek zijn gegeven: de rugbaan ja De priesters en de rabbijnen die een, een, een verbond met Allah hebben gesloten om dat wat zij van Allah via de profeten hebben geleerd om die te verspreiden onder de umma dat zij dat niet hebben gedaan. Luister even wat Allah zegt in de Koran. Wa'id, ahwad Allahu mi s'akalladina oto u En toen Allah een verbond aanging met degene die het schrift zijn gegeven. Dat zijn de joden en de christenen. Jullie zullen het aan de mensen duidelijk maken. Ja. Jullie. Mijn persoon ook zelf. Wij zullen het aan de mensen duidelijk moeten maken. La zeg Allah. Zegt Allah tegen de rabbijnen en de priesters. En van alles. Of wat? Ja? Wala Wala en jullie moeten het niet verbergen. Van nabadu hu. Dohrihim en ze hebben het achter hun rug om ja, gegooid ja, als het ware verborgen en ze hebben daar een hele goedkope prijs voor betaald zie daar de waarschuwing van Allah subhanahu wa van degene die kennis achterhoudt hier zien wij dat de bezitter van kennis automatisch een verantwoordelijkheid krijgt of je het nou wil of niet. Allah Ata, zegt broeders en zusters, prijzen degene die met kennis naar Allahumma Ata raait naar Allah. Wa man ahsanu qaula min da'a ila Allah, wa qaula innani al muslimin. En wie? En wat is de beste spraak dan degenen die naar Allahumma Ata roepen en zeggen: Ik ben een moslim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt Ud o bil wa wa bil roep naar de weg van jouw Heer en discussieer met hem in de beste manier en Rasul sallallahu wa sallam heeft gezegd wanneer een kind van Adam heen gaat in amal, alles gaat van hem verloren behalve drie dingen Waladun Salih. Een zoon of een dochter. Een goede zoon of een dochter. Die na zijn dood. Of na haar dood nog steeds. Voor hun ouders doa zullen doen. En hoe doe jij dat? Door eerst jouw kinderen te leren. Hoe zij. Ja. Een, een, een smeekgebed voor jou moeten verrichten. Sadaqatun Jariya. Iets wat je hebt uitgegeven. Dat de andere mensen ook profijt van kunnen krijgen. En, en kennis die je hebt achtergegeven. Broeder of zuster, als jij iemand de salaat hebt geleerd, zal alle salaat die hij doet, en alle salaat die hij aan andere mensen hebt geleerd, ja, ook op jouw hasanaat, op jouw weesgaal komen, tot de dag des is. Moet je eens even voorstellen wanneer iemand overlijdt. Hij wordt naar zijn graf gedragen. Er zijn dingen die hem naar zijn graf volgen. Zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen huilend achter hem. Die grote limousine en die hele mooie kist van marmer of van, van de beste hout. Ja? Alle mensen achter hem aan en alle pracht en praal. Ja? Zijn, zijn, zijn, zelfs zijn rijkdom is uitgedrukt tot het laatste moment dat hij doodgaat. Gaat zijn vrouw met hem in zijn graf? ...gaat zijn kind met hem in zijn graf. Die grote limousine... ...gaat hij ook met hem in zijn graf. Daarover wordt gevochten straks... ...wanneer hij al zes, zes, zes voet onder de grond ligt. Het enige wat hem zal helpen... ...broer of zuster... ...is die kennis die hij nalaat. Aan de mensen. zusters in de islam... ...ik wil het nu eventjes hebben over... ...een waarschuwing voor mezelf en jullie allemaal over praten over deze dien of over Allah zonder kennis die djura, die durf die sommige mensen hebben om te praten ze hebben het hier en daar gehoord zonder te verifiëren praten ze erover zonder enig kennis Allah waarschuwt degene die zonder kennis namens Allah willen spreken iemand die eigenlijk zegt een alim ook inbegrepen ja? Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt dit met deze aya nee broeder, Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt eigenlijk dat met die aya nee broeder Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt het wel zo maar hij bedoelt het niet zo jij bent eigenlijk een spreekbuis van Allah subhanahu wa ta'ala weet jij wat, wat verantwoordelijkheid jij op je neemt wanneer je zegt Allah bedoelt dit, Allah bedoelt dat zonder dat een onderbouwing te, te hebben vanuit de Koran of de Sunnah? Ja, de koningin, hè, die heeft een speciale body, zo van uh, een, een spreekbuis, hè, een, hoe heet ze? Uh, uh, rvd, hè, Rijksvoorlegsteesdienst. Ja? Zij mogen geen enkele woord, zomaar iets zeggen, zonder toestemming van de koning, zonder koningin, hè, zonder goed beraadslag te hebben, zonder goed door, door te nemen, hoe mensen dat zouden kunnen interpreteren. En je hebt mashallah, alif, die komen als paddenstoelen uit de grond, allemaal. Mochten hier, moeten mocht daar. En ze praten en ze geven alles. Praten. En ze zeggen wat Allah daarmee bedoelt. Ja, vaders en zusters. Dat is een hele gevaarlijke situatie. Wat ze zich nu in deze umma plaatsvindt En nog gaan naar als leider. En natuurlijk. Ja. De ulamas hebben die, die, die, die, die kennis. En hebben ook die autoriteit om dat te zeggen. Wat ik hiermee alleen wil zeggen is. Dat weet dat als je dat zegt je ja, een hele grote verantwoordelijkheid op je neemt. En dat wat je zegt ook daadwerkelijk gebaseerd moet zijn op kennis. Allah subhanahu wa ta'ala zegt Waarschuwende de mensen die praten over Allah zonder kennis, dat dat eigenlijk een hele grote zonde is en dat dat zelf zo ver kan reiken dat het tot shirk de grootste zonde kan leiden. Qul, cool, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, cool, innama harrama rabbiya tawagisha, maar waaraan minhouw, wa baten. Zeg, Allah begaan wat de gruwelijkheden, de innerlijke en de uiterlijke verboden. isma, wal en om schraken bij te schraken bij Allah. Waar niet met zijn te Allah. Ja, zonder dit te kunnen onderbouwen en om over Allah te praten zonder kennis als we ook kijken dat praten zonder kennis is een van de grootste zonden want iemand die praat zonder kennis over Allah of je praat wat je denkt dat jouw hart naartoe gaat nou ik denk dat dat zo dat Allah daarmee wordt bedoeld dus met andere woorden jij praat en je volgt je eigen hawa. Je volgt je eigen... Ja, hawa... Um, je wil, hè. Je volgt je eigen wil. En een, een hawa is altijd een negatieve connotatie in de Koran. Ja? Of je volgt je eigen wil. Of je volgt je eigen denkwijze. Of... Nog gevaarlijker, je volgt een inspiratie van de shaitaan. Ja? De shaitaan geeft ook openbaringen, broeders. De shaitan geeft ook openbaring. We weten, openbaring komt van Allah, maar openbaring komt ook van de shaitan. Dus mensen die praten zonder kennis over Allah en over deze dien, praat of uit hawa, uit eigen wil, uit je eigen denkwijze, of een inspiratie van de shaitan. En het is een van de grootste zonden, want als je ook kijkt naar de afbouw van deze aya, Allah begint eerst met de kleinste zonde. Nou, klein uh, op oplopend dan. Allah zegt, sagisha. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld overspel, moord en ga zo maar door. Drinken van alcohol en dergelijke. Dat is ja, een, een hele grote zonde. En nog een grotere zonde is. al ja, bi bigoyr al-haq. Onrechtvaardigheid. En nog een grotere zonde. En om een, een partner toe te kennen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En als je dan kijkt naar de. Als je dan logisch zou bekijken. En als het zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je ziet. Fagisha. Baghi. Shirk. En. Steeds weer. Een trappender wijs. Ja. Gaan naar de grootste zonde. En. Want waarom is het een zo'n grote zonde? Want. Praten over Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder kennis kan leiden naar shirk. En shirk. Kan misschien alleen maar een, een kleine handeling zijn. Die jij niet hebt begrepen. Ja? En shirk kan misschien ook iets zijn. Die jij niet met je intentie hebt gedaan. Maar het plegen van shirk. Ja, heeft soms minder handelingen. Dan, dan praten. Zonder kennis over Allah. Voorbeeld. Als je praat zonder kennis. Kan je iets valselijks. Aan Allah toekennen. Of je verandert de deem van Allah subhanahu wa ta'ala of je ontkent juist wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevestigd als je praat zonder kennis of je bevestigt iets wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ontkend als je praat zonder kennis loop je ook het gevaar om iets vals als waar te verklaren of iets waar als vals te verklaren je loopt de kans om iets als halal te verklaren terwijl het haram is en ook andersom. Dus praten zonder kennis over Allah en over deze dien. Is eigenlijk de bron van koep. Wal billah. De bron van shirk. Wal billah. En shirk, net als ik zeg, kan alleen maar een handeling zijn. Maar praten daarover kan nog heel veel meer aspecten uh, omvatten. Vergeet niet dat de Quraysh toen Rasul sallallahu alayhi wa sallam hen riep. Naar de tawhid van Allah subhanahu wa taala. Zij ze zeiden tegen Mohammed alayhi wa sallam, ja, rondom de Kaaba had je meer dan 360 beelden in de tijd van de jahili ja? voor elke dag die voorbij gaat hadden ze wel een, een beeld ja? een beeld voor maandag, een beeld voor dinsdag een beeld voor om naar reis te gaan een beeld om, ga zo maar door meer als 360 beelden en toen was moment met, met hen in, in discussie trad, zeiden zij ma na'amuduhum illa lihukarribona illallahi zonfaat Oh Mohammed, wij aanbidden deze beelden niet. Wij aanbidden deze beelden alleen maar om ons naderbij dat Allah. We gaan naar het te brengen. Zomaar zeggen ze iets. Hun intentie was misschien goed. Ja. Want als je ze zou vragen. Wie is jouw schepper? Allah. Wie maakt leven en dood? Allah. Wie maakt deze aarde? Allah. Wie, wie, wie, wie? wie? Allah, Allah, Allah. Maar toch. Zij zeggen. ...deze beelden aanbidden wij... Ja, ...om ons dichterbij... ...naar Allah subhanahu wa te brengen... ...moeders en zusters... ...als laatste wil ik nog enkele voorbeelden... ...van vroege ulama's aanhalen... ...de afkeer die zij hadden... ...om zomaar uitspraken en fatwas... ...sorry... ...te geven... ...en zomaar oordelen te geven... Ze hadden een afkeer aan mensen... ...die er daar hunkeren... ...om handje bevoorst te zijn... Om zo snel mogelijk een oordeel of een gokken te geven. En een van hun zei ook: De dapperste onder jullie, in het geven van oordelen en fatwas en van alles en, en was nog wat, is degene met de minste kennis. De dapperste onder jullie, in het geven van fatwas en oordelen en van alles en nog wat, is de, de, is de dapperste om zo snel mogelijk naar de vuur te gaan. Ja, als jij, een van hun wanneer er een vraag aan hem wordt gesteld... brak hij in zweet. Niet omdat hij antwoord mocht geven aan hem... om hem te helpen... maar hij moest zichzelf helpen. Hij moest zichzelf helpen... door hem zelf in deze situatie te, te brengen. En een van de Tadi-Alis heeft gezegd... Wallah, ik heb 120 sahabas ontmoet. En, en ieder als je hem zou vragen... Zou die wensen dat je aan de andere broeder zou vragen? En die vraagt, die vraagt, vraag maar aan die, en vraag maar aan die, en vraag maar aan die. En zo heb je dan die hele kringetje rond. Dus die du'a, ah, die, die, die, die, die, die, die, die drang. of die, die hunkering, om, om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk uh, um, een antwoord te geven op dingen waar jij van geen kennis op heeft. En vergeet niet. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, alles wat je zegt jou daarvoor ter verantwoording zal roepen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt wala ja. taqfu ma fuad, kullu anhu En zeg niet iets waarop jij geen ilm hebt. Jouw zicht, jouw basar, jouw, jou, ja, jou, jouw ledematen, Kullu dali kan het anumas ola. Kullu ola kan het anumas ola. Dat is masoul. Dat Daarover zal verantwoording. Over moeten worden afgelegd. Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters. Abu Bakr radiallahu anhu heeft gezegd. Welke aarde. of wiens aarde zou ik bewonen. Wiens aarde zou ik lopen. En welke hemel zou mij bedekken. Als ik over de Koran of over Allah subhanahu wa ta'ala. Uit mijn eigen mening iets moet zeggen. Waar ik van niet van weet. Zo zien wij. Dat ja. Het zoeken van kennis is verplicht En ja. Het is heel erg belangrijk om kennis te hebben. Maar ja verantwoordelijkheid dat het met zich meebrengt dat je heel voorzichtig moet zijn en dat je altijd moet verifiëren. Barakallahu <tiedert> li hakim rahim Inna alhamdulillahi na'maduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa natawakkalu alayh Wa na'udu billah min shururi anfusina min sayi'ati a'malina Ma jahdihi fahu fa huwal muhtadi wa ma falan tajida lahu waliyan murshida Wa ashadu alla la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul.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 in afdak al hadithi kitabullahi ta'ala wa khair al Hadi Muhammad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umuri wa wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah amma ba'd graag de broers en zusters jongens en meisjes ik groet jullie allemaal met de groet van de islam de groet van de vrede de groet van ahlu jannah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 En ook proficiat aan de organisatoren voor het opzetten van zoiets unieks. En mogen ta'ala dat op hun weegschaal van goede daden op de dag des oordeels zwaar laten tellen insha'Allah. Uiters als zusters in de islam, mijn lezing zal ik als volgende onderverdelen. Allereerst het belang van kennis. En de ayas die daarnaar verwijzen. Vervolgens het belang van het zoeken naar kennis. En ook de ayas die daaraan verbonden zijn. Vervolgens het belang van het verspreiden en het onderwijzen van kennis. Uiteraard ook ondersteund met ayas en hadith van Rasul sallallahu alayhi wa sallam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 een hele hoge vaandel heeft in de islam het je alim en alima en het je fiqh en het je aql in al zijn mushtaqat in al zijn afleidingen en verschillende vormen zoals ya'lamun ja ulama' ta'lamun ya'tilun ja en yafqahun en ga zo maar door komt meer als als ik mij niet vergis meer als zes Honderd keren voor in de Koran. Nou, dat moet dan toch al een teken zijn van hoe belangrijk het is dat waar ik het over zal hebben, dat kennis, de ailie. En bovendien, van alle openingszinnen, wat maar denkbaar is, die Allah subhanahu wa ta'ala, waar Allah subhanahu wa ta'ala met zijn openbaring mee begint bij Rasul sallallahu wa sallam. Was. Wat was die openingszin? Ikra. Allah is niet begonnen met zichzelf voor te stellen: Ik ben Allah, vrees mij. Allah is niet met zichzelf begonnen: Jij bent Mohammed, jij bent de boodschapper, jij moet nu iets gaan doen. Van alle denkbare openingszinnen. Waar Allah subhanahu wa mee begon, bij zijn eerste openbaring was: Ikra ra' rabbi in de, in de naam van jouw Heer, die geschapen heeft. al-insana al min alak. die de mens uit een bloedkwanten heeft geschapen. Ik ra warabbukal Twee keer komt het woordje ik ra voor. Alladi allama bil kalam. die met de pen heeft onderwezen. Allama al insana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 En voor de mu'min en voor de moslims. En voor de mu'minaten en voor de, de, de moslims en voor de moslima's. Hier zien we ook. Het belang van kennis komt voor de handeling. Mersens dus is zussen in de islam. Allah subhanahu nou wa ta'ala. Verheft onder zijn dinaren. Bepaalde dinaren boven andere dinaren.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 Hij was gekomen voor yani die geweldige mas'alas, kala dit, kala dat kala al ulama ikhtalaka al ulama en ga zo maar door en Imam Malik die gaf maandenlang hij begon niet eerst met de met de echte mas'alas hij begon eerst met het geven van akhlaak Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wat taqullah wa yuallimukumullah als jij wilt dat je je van Allah wa krijgt, doe je eerst takwa voor Allah subhanahu wa ta te hebben. Je hebt broeders, mashallah, die een hele bibliotheek hebben met allemaal de nieuwste boeken van de nieuwste ulama's, van de oudste ulama's, maar dat die blijft maar alleen maar bij die boeken. Daarom, als je wilt, ja, het was ook een adab van Talibul ja, dat je eerst.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 Allah subhanahu wa ta'ala zegt in één adem ja, de, de, de, de, de niveau de daraja en opmerkelijk is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt yarfa allahu, yarfa allahu amanu minkum otul het is niet één daraja die dan alim krijgt niet twee daraja en Allah subhanahu wa ta'ala ta hoe hoeveel darajaat hoeveel niveaus zo iemand in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala kan bereiken Allah Subhanahu wa ta'ala zegt in een andere aya vergelijkinge tussen hem, Allah, engelen en ulama's in één adem noemt hij ze. Ja, een al alim heeft in de ogen van Allah Subhanahu wa ta'ala een hele hoge positie. Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu wal mala'ika wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illa hu al Haqim. Allah khata'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 ...degenen die Allah het meest vrezen... ...innama yakhshallah min ibadihil ulama. ...voorwaar... ...degenen die Allah subhanahu wa ta'ala vrezen... ...zijn degene... ...die kennis gegeven zijn... ...en ook om de positie van de ulama, ...van de geleerden in de islam te benadrukken... ...is het ook zo... ...dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...als jij het niet weet... ...moet je het vragen aan degene die het niet weten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 ik ben naar de bakker om de hoek gegaan ik heb hem gevraagd hoe de brood daaruit komt want Allah zegt Fas alu ahle zikker in kuntum la ta'ala moen vraag degene die het weten als jullie het zelf niet weten voor <stelling> de zusters, de islam om ook het belang de positie van de olama's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 rust er met de weinige kennis die wij hebben de verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid van profeetschap de verantwoordelijkheid aan de boodschap van de islam verder aan de mensen te vertellen Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd Wie Allah goeds voor hem wil Allah zal hem een begrip van deze geloof geven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 nabootsen en dan voor die andere is het een beleving als jij broeder of zuster iets doet met daarachter in je achterhoofd oh dat zegt Allah dat zegt Rasul sallallahu alaihi wa dan is dat niet een ritueel dan is dat een overtuiging die jij doet en dan rust er daarop inshallah meer azur want ja een alim heeft in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala ja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 Kennis daarentegen, die reinigt jou. Die neemt toe wanneer je die uitgeeft. Voorzitter, zusters, aldus, het belang van kennis. Nu, de voortreffelijkheid van het zoeken naar kennis. Zoals Bahana al zegt in de Koran, dat eigenlijk ook wij als moslim umma deze vers als beleid, als ik zo ik maar zeggen, als beleid moet gebruiken als, als onderwijsbeleid. Hè. Dus de regering die heeft een ministerie van onderwijs, ministerie van dit, ministerie van dat. En eigenlijk, als ik zo deze ayah lees, dient dat als een, een, een basisbeleid te zijn in de islam. Zegt, en het past de gelovigen niet om allen te samen uit te rukken. Eventjes als achtergrond informatie. De, al de aanleiding tot de openbaring van deze ayah.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 Ja, de priesters en de rabbijnen. Die een, een, een verbond met Allah subhanahu wa ta'ala hebben gesloten. Om dat wat zij van Allah subhanahu wa ta'ala via de profeten hebben geleerd. Om die te verspreiden onder de umma Dat zij dat niet hebben gedaan. Luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. En toen Allah subhanahu wa ta'ala een verbond aanging met degene die het schrift zijn gegeven. Dat zijn de joden en de christenen. La <tot> tubayinunna limaas, jullie zullen het aan de mensen duidelijk maken. Ja, jullie, mij persoonlijk zelfs, wij zullen het aan de mensen duidelijk moeten maken. La tubayinunna limaas, zegt Allah Bhanawatana tegen de rabbijnen en de pusses en <priesteren> Pallas, zegt wat. Wallah tac tsamonahu, wallah tac tsamonahu, en jullie moeten het niet verbergen. Van Nabadouhu, Wallah Dahrihim, Washraabi is samen met een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 Allah subhanahu wa ta'ala zegt broeders en zusters, prijzende degene die met kennis naar Allah subhanahu wa ta'ala uitnodigt, أحسَنُ إِلَى الله وَقَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. En wie, en wat is de beste spraak dan degene die naar Allah subhanahu wa ta'ala roepen en zeggen, Ik ben een moslim. Allah subhanahu zegt wa wa roep naar de weg van jouw Heer en discussieer met hem in de beste manier en Rasool sallallahu wa heeft gezegd wanneer een kind van Adam heen gaat in amin hu al alles gaat van hem verloren behalve drie dingen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 Zonder toestemming van de koning, zonder koningin, hè, zonder goed beraadslag te hebben, zonder goed dood te nemen. Hoe mensen dat zouden kunnen interpreteren. En je hebt, mashallah, Alif, die komen als paddenstoelen uit de grond, allemaal. Moeft hier, moeft daar, en ze praten en ze geven alles. Praten. En ze zeggen wat Allah daarmee bedoelde. Ja, vader en zusters, dat is een hele gevaarlijke situatie. Wat ze zich nu in deze umma. En nog Allah's naar ons nou leiden, en natuurlijk, ja, ja. ulama's hebben die, die, die, die kennis en hebben ook die autoriteit om dat te zeggen. Wat ik hiermee alleen wil zeggen is, dat weet dat als je dat zegt, je een hele grote verantwoordelijkheid op je neemt. En dat wat je zegt ook daadwerkelijk gebaseerd moet zijn op kennis. Allah's nou ta'ala zegt,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 Ma bahara min hawa ma batana... ...wal isma wal bagya bi ghayri al haq... ...wa an bihi... ...wa an tushrikuo billahi... ...ma lam bihi sultana... ...wa an alallahi... ...ma la talamu. ...en om deelgenoot aan Allah... ...to te, te kennen... Ja, ...zonder dit... ...te kunnen onderbouwen... ...en om over Allah te praten zonder kennis... ...als we ook kijken... ...dat praten zonder kennis...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 uit eigen wil, uit je eigen denkwijze of een inspiratie van de shaitaan. En het is een van de grootste zonden, want als je ook kijkt naar de afbouw van deze aaien, Allah begint eerst met de kleinste zonde... Nou, klein, uh, ...op oplopend dan. Allah zegt sagisha. Al-fawahis. Ja? Dat zijn bijvoorbeeld overspel, moord en ga zo maar door. Drinken van alcohol en dergelijke. Dat is ja, een, een hele grote zonde. En nog een grotere zonde is, ja, al-Baghiya, biwaidul haq, ja, onrechtvaardigheid. En nog een grotere zonde, waan an tushriku billahi. En om een, een partner toe te kennen aan Allah. En als je dan kijkt naar de. Als je dan logisch zou bekijken, en als het laatste Allah, wa an taqulu al allahi ma la Dus je ziet, Fagisha, baghi, shirk.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 In de tijd van de Jahili, ja. voor elke dag die voorbij gaat, hebben, hadden ze wel een, een beeld, ja, een beeld voor maandag, een beeld voor dinsdag, een beeld voor om naar reis te gaan, een beeld om, ga zo maar door, meer dan 360 beelden. En toen was Alaihi op een gegeven moment met, met hen in, in discussie trad, zeiden zij, Ma'ana'buduhum oh, illa liuqaribuna ilallahi zulfa'. O Muhammad, wij aanbidden deze beelden niet, wij aanbidden deze beelden alleen maar om ons naderbij dat Allah ons begaan het te brengen.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 jouw wasser, jouw, jouw, ja, jou, jouw ledematen, ga zo maar door. Kulu Dali kan het aanhoe, Kulu Ali kan het Dat is mas Dat, Daarover zal verantwoording over moeten worden afgelegd bij Allah subhanahu wa ta'ala. Oers en zusters Abu Bakr radiallahu anhu heeft gezegd.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 Dat je heel voorzichtig moet zijn en dat altijd moet verifiëren. Barakallahu li wa lakum fil Quran al wa wa cum wa cum cum min al cum wa cum cum cum cum cum wa cum cum cum cum cum wassalamu alaykum wa cum wa